In de finale groep won Oranje met 2-1 van Australië. Het duel begon woensdag, maar kon toen vanwege de regen niet worden uitgespeeld. Nederland staat met nog twee wedstrijden in de groep te gaan op de tweede plaats achter Cuba. De nummers 1 en 2 spelen de WK-finale. Tegen Cuba speelt het Nederlandse team later vannacht. Dan het weer. Vannacht helder, vooral in het oosten mist en minima rond 3 graden. Komende dag opnieuw zonnig en het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. We gaan. Ik heb het met Paul Jansen. Belangrijke politieke commentator van de Telegraaf. Die zo'n groot podium heeft uh, gehad over de politiek. Maar nu is mijn vraag aan u. Daar mag u natuurlijk ook zeker op, op doorgaan, op, op reageren. Dat vinden we altijd leuk. Maar dan is mijn vraag aan u eigenlijk weer wat, wat u vindt van de krant. Heeft u nog steeds een krant? Leest u die krant nog? Of is dat alweer overgegaan op iets heel anders? Heeft u een abonnement? Iedere dag het plofje horen in de bus? Zochtens vroeg. Wat ik, wat ik altijd zo heerlijk vond. Trouwens, ik heb ook wel kranten rondgebracht en was het helemaal leuk, omdat je nog veel vroeger op moest. En dan door die lege stad fietste om de krant rond te brengen. Um, en wat voor krant is dat dan? Waarom kiest u voor een specifieke krant? En wat voor rol speelt die krant in uw leven? Um, helpt het commentaar dat in zo'n krant staat... het politiek commentaar... helpt dat om uw visie op die politiek vorm te geven? Om, uh, of, of is dat dan meer amusement? Hoe zit dat nou precies? U kunt daarover bellen naar het telefoonnummer van Cazaluna 0800 1121. 0800 1121. Um, en ik had het in dat eerste uur met Paul Janssen natuurlijk ook even over de acties die gaan komen. Occupy Amsterdam, Occupy Den Haag. Wall Street wordt al drie weken lang uh, bezet door boze demonstranten over de manier waarop het in de financiële wereld toegaat. En hoe daarmee met eigenlijk onze belangen wordt uh, gegogeld en gehusseld. Nou, dat gaat nu overwaaien naar, naar Nederland. Dus er komen uh, acties kunt zich aanmelden via Facebook. Uh, zaterdagmiddag wordt de beurs, het beursplein, bezet. En ook het Maliveld Dus daar is iets aan de hand. Daar is iets aan het gisteren broeien van verzet tegen het beleid. Onder andere dus ook in Nederland nu van een jaar door het kabinet Rutte. Maar misschien heeft het niet alleen met Rutte te maken, maar met... Allemaal andere dingen. Dus als u daarop wil reageren. Misschien zijn er wel mensen die willen vertellen waarom ze daar naartoe gaan. Of zich aangemeld hebben. Of juist helemaal niet. Dan kunt u daar natuurlijk ook over bellen. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. Tot twee uur is de zender ook voor... You'll Be Mine van Pierces. Het zijn twee zusjes uit New York. single is van 2011, augustus, van het album You and I. Ik krijg in ieder geval per e-mail... Apenstaartje ncrvnl een reactie van Yvonne Hagenaars... op mijn oproep onder de kop De waarde van de Journalistiek... Ze schrijft... De meest gelezen krant van Nederland zou een voorbeeld moeten zijn... inhoudelijke informatieve journalistiek. Mijn gast Paul Jans is politiek commentator van de Telegraaf. Uh, nou, dat is ze niet, inhoudelijk en informatief. Dat zien ook mijn 300 MBO-leerlingen die ik per jaar Nederlands schreef. Hoezo objectief, hoezo onpartijdig? Zelfs mijn geliefde kwaliteitskrant NRC Next en NRC... heeft koppenmakers in dienst die schrijven culinair moordwapen voor de ontleesde mens echt een helemaal fout keuze. En hoe lang duurt het nog voor de pers geen aandacht geeft... aan de 140 tekens van welke politicus ook. Gewoon door vrochte berichten, ook die van meer dan 250 woorden. Heus, de mensen die willen lezen, lezen liever iets degelijks. Zonder dagelijkse krant kan ik niet. Hartelijke groet. Met het verzoek om vooral Caseluna te blijven maken. Nou, Yvonne Hagen, naast doen we. Op zich zou ik het eigenlijk wel heel leuk vinden om je even te spreken. Maar ik heb geen telefoonnummer. Dus als je dat nog van je, vanaf je iPhone even wil doorgeven... dan kunnen we je even bellen. Zou ik leuk vinden. Um, en Peter Rijsdijk schrijft... Vanaf, vanaf dat ik kon lezen probeerde ik de krant te spellen. Mijn ouders hadden een abonnement op het Rotterdams Nieuwsblad. De ene opa las het AD, de andere trouw. De buren hadden de Rotterdammer. Verzuild Nederland, hè. Waar ik was, las ik de krant. Ze hadden geen kind aan me. Toen ik trouwde, bracht mevrouw de NRC in mijn leven... waar het handelsbad eh, bijgevoegd werd. Na scheiding een vriendin met de waarheid en de volkskrant. De mooiste tijd was toen mijn tegenwoordige dame... bij het dagblad Scheepvaart kwam te werken. Want die krant werd overgenomen door Reed Elsevier... uitgever van NRC, AD en Rotterdams Dagblad... die we allemaal gratis bezorgd kregen... Nu moet ik me behelpen met de NRC op de computer. En, oh, wat erg. Elke ochtend in het café. De Diario, de Noticias, de Bola. Of een van de andere vijf voetbaldagbladen. Groeten uit een zonovergroot Portugal. Peter Rijsdijk, Salir do Porto. Ja, eigenlijk schrijf je dus... Je, je, je kan je leven vertellen hè? Aan, de, aan de hand van de kranten die je leest. Want ik denk namelijk dat het wel zo is. Dat die krant iets weer spiegelt van... Waar je staat, um, hoe je in het leven staat, wat je kijk op de wereld is. En dat zou ik echt, daar zou ik wel meer verhalen over willen horen. Dus nogmaals, je kunt bellen met 0800 1121. Oh, ik heb iemand. Dat... Ik hoor nu dat ik iemand aan het telefoon heb. Dat is nog veel leuker. Goedenavond, met wie spreek ik? Hallo? Ja, met Timo. Met Timo. Ja, uiteraard. Ja. Zeg ben jij een kranten lezen? Nou, sinds, sinds kort eigenlijk. Oh. Ik heb niet veel uh, geld te besteden en ik uh, vraag gewoon aan mijn buurvrouw, de oude kranten. Ja. En dat is het volgers AD. Ja. Ik had liever het financieel dagblad gehad. Maar ja, de can be choosers. Ja, dan moet je een andere buurvrouw nemen. <laughs> nee, de buurvrouw is prima. <laughs> <laughs> maar ik ben eigenlijk met kranten begonnen omdat ik uh, via Teletek. Ja, eigenlijk iedere keer hetzelfde bericht had te lezen. Ja. Dus iedere keer lees je dan de koppen, zeg maar, op televisie. Ja. En dan uh, vond ik het een beetje inefficiënt. Dus ik denk, ja, als ik nou de televisie opzeg, wat ik ook heb gedaan... Je hebt de televisie opgezegd, de krant, ja. Ja, ja. ja. ik de krant één keer, dan heb ik toch alle nieuwsverhalen. Ja. Alleen ik ben wel benieuwd eigenlijk of ik uh, door één krant te lezen... eigenlijk grote verhalen mis. Ja, dat kun jij niet controleren natuurlijk. Nee, nee, nee. Ik had Doe. liever nogmaals het nogmaals financieel dagblad gehad. Maar... Ja. Waarom, waarom, waarom had je dan het financieel dagblad willen hebben? Waarom denk je dat dat een goede nou, klant is? Omdat dat, zeg maar, ja... Financieel is toch de enige kwantificeerbare ingang, zeg maar, in de wereld. Ja? Is dat dus zo? Ja, als je, als je iets objectief wilt activeren, dan is het toch altijd in cijfers. ja. Oh. Dus als je zeg maar niet afhankelijk wil zijn van meningen, maar puur op basis van metingen wil werken, dan lijkt het me dat de financiële ingang de eigenlijk, uh, net als de regering, de enige ingang is in de werkelijkheid. Ja, ja. Nou, dat is wel even een grote stap natuurlijk. Ik, nou ja, ik, ik, ik vind zelf, nou ja, ik heb zelf ook wel een ingang tot de werkelijkheid, vind ik zelf. Ja, aan je eigen ogen. <laughs> ja. ja. <laughs> maar dan moet je uit het raam kijken, en niet in de krant deze. Ja, is dat zo? Denk je dat uh, de krant niet de werkelijkheid weer spiegelt? Nee, natuurlijk niet. Maar het is altijd een selectie uit de werkelijkheid. Alleen welke selectie kies je? Ja, dat is maar de vraag. Maar denk jij dat wij ons bewust zijn van dat feit? Of denk je dat als je de krant leest, dat je dan toch eigenlijk ook echt wel een beeld krijgt van de werkelijkheid zoals die, zoals die is? Nou, probeer het te benaderen, maar... Het blijft altijd een benadering natuurlijk, ja. de werkelijkheid is hier alleen maar als uitgaan bekijkt. Ja. Maar goed, jij dat is grappig is, want je, je zegt, ja, ik, jij had eigenlijk geen krant. Nee. Hoe komt dat? Ja, geen geld. Hoe komt dat? Ja, geen werk. En hoe komt dat? Ja, ja uh, autistisch, uh, moeilijk in de omgang, uh, te principieel, te eerlijk, te weinig politiek gevoel, uh, geen uh, ingang tot vriendjespolitiek, noem maar op. Het hele spectrum, zeg maar. Is, is er werk wat je zou willen doen? Ja, ik zou dolgraag wetenschapper willen zijn. Als ik wetenschappers op televisie zie. Als ik wetenschappers op televisie zie die ook nog uh, normaal kunnen communiceren. en zeg maar een vakkennis ja. kunnen uh, brengen in begrijpelijke taal. dan ja. leef ik helemaal op. Dan heb ik echt het gevoel dat ik leef. En oh ja. ja, helaas ik dat maar te weinig. Dus uh, ja. af en toe in de wereld draait door. Zie je eens een keer wat. Of ja. Je hoort eens een keer op radio. Of bij Casaluna bijvoorbeeld. Word je eens een keer een wetenschapper. Ja, en dan zie dan ik echt op. Dan gaat het heel mijn hart aangaat. Ja. ja, dat snap maar ik. Maar voor de rest, ja. Uh, en ook dat moet je betalen natuurlijk. Dus. Maar Peter, waarom ben jij zo moeilijk zo'n zo moeilijk mens? Sorry? Waarom ben jij zo'n moeilijk mens? Nou, ik, uh, sinds 2005 is... Uh, mijn aandoening, bij mijn aandoening geconstateerd als ja. syndroom van Asperger. Ja. En okay. dat heeft enkele specifieke kwaliteiten met betrekking tot de waarneming van de werkelijkheid. Ja. En ook met betrekking tot uh, de manier waarop je handelt in de wereld, zeg maar. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, voor mijn gevoel is het pure logica, zeg maar. Okay. En als het niet logisch te verklaren is, of logisch te teneneren is, of logisch uit te leggen, dan werkt uh, ja. dat gewoon niet, als okay. het ware. Dan kan ik het niet onthouden ook. Ja, ja. En hoe zit het dan? Sorry, hoe zit het dan met de algemeen dagblad? Ik bedoel, dat, dat lees je dan omdat je die krant krijgt van je buurvrouw. Maar ja. hoe, hoe, jij, is dat logisch genoeg in jouw optiek of helemaal niet? Nou, ik sta de incidentenverslaggeving, straks zeg maar over. Dus met andere woorden, van een incident met betrekking tot een moord of een brand of dergelijke plek over. En dan probeer ik eerder. Zeg maar de, de kwantificeerbare componenten eruit te, te nemen. Maar staan die wel dat in de, het AD? Nou ja, soms staan er natuurlijk wel berichtgevingen in over stijgingen uh, met betrekking tot criminaliteit en dergelijke. Ja, ja. uh, dus er is een criminaliteitswijzer een keer geweest. Ja. Met het denkst, ja, waar, waar in bepaalde regio's zeg maar, wordt aangegeven wat de criminaliteitsstijgingen of dalingen zijn. Ja, ja. En dat vind je dan heel heldere berichten, die, je, die vind jij fijn om te lezen. Ja, dan kan je een beeld vormen van de, de geaggregeerde werkelijkheid, zeg maar. En mijn incidentenjournalistiek, ja, dat vind ik eigenlijk... Ja, ik vind het wel interessant vanuit menselijk oogpunt, maar het, het, het vertekent. Hè? Als je dat toelaat wat je gevoel, zeg maar, ja. en, en dan geeft het zo'n vertekend beeld van de werkelijkheid. Omdat het dan te zwaar gaat wegen. Hmm. Wat wil ik bedoelen? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik zit daar even ja. te, uh, Daarom lees ik ook de telegaat die niet. Omdat dat dan zo'n hang naar... Uh, sensatie geeft, zeg maar. Ja. Dat je als het ware een heel vertekend... beeld van de werkelijkheid krijgt. Ja. Als ik de telegaat, zeg maar bij wijze van spreken... een half jaar zou lezen en ik kijk uit het raam... dan denk ik van, nou, uh, dit klopt niet wat ik zie ja. uit het raam. Zeg, wat, wat, wat zie je eigenlijk als je uit het raam kijkt? Dan zie ik gewoon vrede. Waar, ja, waar, waar zit jij? Waar woon je? In Den Haag. In Den Haag, oh ja. Maar oh. dat waren een achterzonswijk, maar goed. Maar, uh, maar dan zie jij vrede. Het, het, het dan het dan is zie je vrede, ja. ja. door als je beelden uit Egypte ziet, dan is het geen vrede. Als oh. je nee. hieruit gaat kijken, is het vredig. Ja. Nou, dan moet je maar veel uit het raam kijken. Ja, dat doe ik af en toe ook. Maar ik moet het eerst schoonmaken. <laughs> <laughs> het is dus een beetje een mistig raam. <laughs> nou, dan ga ik op bekomsteren. Ja, doe dat maar. Dat Pe doe Peter, goed dat je mee even gesproken nee, hebt. Peter? Dank je wel. Peter is een beste vriend. Ik heet Timo. Oh, sorry. Ja, nee, nee, dat is... maakt niet uit. Sorry, Timo. Ja, ik haalde even de e-mail correspondent op elkaar. Nou ja, We dat is stom. Zag, Timo, ik wens je een goede nacht. Oké. Okay. Dag. Bye. Telefoonnummer van Casaluna is 0800-1121. Over het lezen van kranten. Uh, waarom je het doet, wat het met je doet. Maar ik wijs ook nog even op die andere link... Hè, dat we uh, het ook even aangestipt hebben in het gesprek met Paul Jansen. Uh, die ja, die protestmanifestaties die komen Occupy Amsterdam, Occupy Den Haag. Misschien is er wel iemand die wil vertellen waarom die daaraan mee gaat doen. Uit protest. Tegen wat dan precies? Is dat dan tegen... De regering van Rutte die er nu een jaar zit. Of toch tegen iets anders. Mevrouw Van den Berg. Goedenavond. Ja. Hallo. Ja, hallo. Nou, u, u, u klinkt heel ver weg voor mij. Opeens. Uh, oh, is het zo, beter? Nou, niet echt goed. Maar het lijkt alsof je de, de, de heel ver van de telefoon af zit, maar dat. Nee, uh, nee dat is niet zo. Oké, okay. nou dan gaan we het zo doen. Ik heb, ik heb hem op mijn. Maar ik zal mijn mond een beter voorhouden. Ja, dat is, dat is altijd fijn. Ja. Zeg, bent u een krantenlezer? Ja, ik ben een krantenlezer. Ja, altijd geweest. Uh, nou, toen wij in Curaçao... kregen we de Telegraaf. Ja. En uh, daar werd toen... een uh, moord in behandeld... van een jongetje in Hilversum. Ja. En toen kwam ik later in Hilversum te wonen. En toen had ik die broertjes in de klas. Echt waar? Dus het was heel bijzonder. Want dat jongetje... Uh, Frans was dat, die werd uh, acht op dat moment. En die uh, had een hartkwaal en die was heel dromerig. En toen was ik bij zijn moeder op visite. Hij zegt, hij heeft zijn broertje nooit gekend, maar hij heeft het zo vaak over. Maar ik heb het er nooit over. Ik zeg, me voor, ik ben vijftien minuten binnen geweest. En hij heeft het er drie keer over gehad. De jongen heeft het aan zijn hart daarvan. Misschien is het beter als je er wat minder op probeert te praten. Ja, later. Jongen, jongen. Ik had dat boertje nooit gekend. Ja. Maar goed, uh, dat, is ook wel je dat Amerika... was dus wel een goede introductie. Ja, begrijp ik. Dankzij de Telegraaf, dus ook. Dat wist ja, u dan. dankzij de Telegraaf. Dus kon ik dat ook uh, goed begrijpen, ja. natuurlijk. Want die, die moeder die was er helemaal doorgedraaid daardoor. En het ja. had niet door dat die andere kinderen er zo onderleden. Maar ja, ja dat, dus dat is langs. ook een toeval. En, en de Telegraaf was de enige krant die u op Curaçao kon krijgen? Van Holland, ja. Ja, oké. Okay. Holland, om een beetje te weten wat hier speelde. Nou, dat weet je dan wel. Ja? Echt waar? Ja, je kan meteen meepraten als je naar Holland komt. <laughs> nou, dat is dus maar, de functie van de krant, hè? Dat je dat over de dingen kan meepraten. Ja, precies. Dus dat, uh, dat vond ik heel boeiend. En voor de rest, uh, ik heb dus aan die kinderen geleerd... als je nou voor jouw volk of land iets leest... of je, of je hoort iets wat in de krant staat en uh, je bent het niet mee eens... Lees dan drie kanten over dat onderwerp en vergelijk dat, dan weet je de waarheid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik nam ook vaak de kant midden school, behandelde ik hem. Of we haalden een stukje uit en dan mochten ze daar hun mening over schrijven. Ja. Want dat... um, u, u heeft lesgegeven, begrijp ik. Ja, ik heb een paar jaar de, uh, een klas gehad en een paar jaar buitenlands kinderlessen gegeven. Ja. En uh, nou nam ik de krant mee. En die kleine grappige stukjes, die klikten ik eruit. En dan maakten ze dan commentaar bij. Of ik behandelde dat, of ik praat daarover. Ja, dan leer je eigenlijk heel goed de krant lezen, natuurlijk. Ja. Yeah. Wat is uw indruk van de kwaliteit van de kranten? Uh, ik vind... Uh, de Telegraaf is rustig. heeft soms goede artikelen, maar ja, soms staat er voor op iets. En drie, later, drie dagen later staat er op de pagina 7 dat het niet waar was. Ja, kijk, daar hou ik dan niet van. ik ben ik zelf te mee en vond ik vroeger erg goed. Maar sinds de fusie ben ik er niet meer zo'n dol op. Maar ja, uh, ik moet het er maar mee doen. Ja. En de uh, NAC lees ik graag. En, uh, maar die vind ik een beetje duur om erbij te hebben. Oh. Maar ik graag. Ja. Maar, maar dan doet u het zelf nou nog wel eens? Dat u eigenlijk verschillende kranten naast elkaar leest... om zeker te weten wat de waarheid is? Als ik het belangrijk genoeg vind, dan, dan doe ik dat zeker. Ja, nog steeds. Ja, maar uh, meestal is het zo, als je het een paar dagen wacht... dan komt op pagina 7 toch wel uh, de andere versie die je ook hoort rondcirkelen. Oké. Okay. Dat ik wel eens een trouw te pakken te krijgen, uh, lossen... omdat ik hem ergens vind of dat ik hem ergens uh, ja. loskoop. koop. Of, als ik dat weer vergelijken, dan doe ik dat wel. Nee. En heeft u er nog steeds een krant in huis ook, mevrouw Van den Berg? Ja. Ja, ja, dat is niet zonder. Ik moet eerst s'avonds als ik thuis kom mijn krantjes lezen. En vooral die kleine artikeltjes van een uh, van archeologische aard, die vind ik leuk dat ik die tegenkom. Echt waar? Lees je de krant voor de archeologie? Nou ook. Dat vind ik het leukst als ik die tegenkom. Zo hebben ze in een god in Afrika weer een vooroorlog voor, voor prehistorische vis ontdekt die er nog is. Dat vind ik het leukst om die <lacht> te lezen. Ik lesgaf, dan kleedde ik dat eruit en er werd het uitgebreid besproken. En waar, waar komt die fascinatie dan vandaan? Van u? Uh, voor de archeologie? Ja. Uh, ik, heb, ik heb vroeger in de tropen gewoond, misschien dat je daar toen meer geconfronteerd werd, ja. Ja, ja. Dat weet ik niet wel. De tekeningen hadden we daar, dat was prachtig. Ja. Dus ja, dat weet ik eigenlijk. Ik wou ook voor geschiedenis studeren, maar toen ik begreep dat als je geschiedenis studeerde, was je automatisch bevoegd voor Nederlands of aan, en andersom, denk ik, nee, de dat, dat concurrentie is te groot, dus dat doet me niet. Oké. Okay. Ja, ja. Jammer. Ja, het moet gewoon, ja, ja, archeologie is nog niet helemaal hetzelfde als geschiedenis natuurlijk. Nee, maar het is er een tak van. Ja. Dus zou ik zou dat misschien wel zijn gaan doen... met mijn uh, tandenborsteltje door de woestijn kruipen. Ja, Lijkt me heerlijk. Dat had u natuurlijk willen doen. Ja. En is het daar nu te laat voor? Eh, uh, ja. Hoewel, je weet nooit zeker, maar ik ben al 66... dus ik denk niet dat ik nog met een tandenborstel naar de woestijn kan. Nou, dat kan u best wel. Maar, waarom uh, ja. niet? Nou, misschien is dat ook wel zo. Ja. Met een cursus erbij. En dan ga ik mee en dan ga ik poetsen. <laughs> ja, nee, maar ik denk, dit is zonder u Trouwens, in Nederland wordt natuurlijk ook archeologie bedreven. Oh en, ja? Ja, natuurlijk wel. En uh, daar hebben ze vast wel vrijwilligers nodig, om maar eens iets te noemen. Oh, dat is een idee. Ja. Het is goed dat u dat zegt. Waar kan ik dat vragen? Ik ga meteen bellen morgen. <laughs> nou ja, dat gaat... Nee, dat is goed. Ja, ik, dat, dat heb ik ook even niet paraat. Maar nou ja... Misschien is er wel iemand die nu meeluistert en denkt van nou... Hè? Dan, uh, oh ja. die, die, die, die ons kan helpen en u kan helpen om even te vertellen... waar je je dan kunt aanmelden, hoe je dat kunt doen. Ja, ja. ja. Maar goed, misschien is het wel, uh, wel een heel goed idee. Maar goed, we dwalen helemaal niet af, want over dit soort dingen gaat het natuurlijk juist. Um, gewoon drie kanten naast elkaar, dan weet je waar hoe het zit. Ja. Goed zo, daar houden we het op. Mevrouw van ja. den Berg, uh, als er nog informatie komt... Over uh, archeologie, waar je dan zijn kunt, dan spelen we dat door. En anders moet u gewoon even blijven luisteren, Dat kan ik ook goed in. Dank u wel. Dag. Ja, dag, goeienacht. Een e-mail van Maurice Saïve. Ik geloof dat je dat zo uitspreekt, ik weet niet zeker. Hallo, heb een uh, weekendabonnement op de Telegraaf. Woon zelf in Zuid-Limburg, maar mij valt op dat dit echt een krant van boven de rivieren is. Oftewel een Amsterdamse Brani-krant waar alleen maar moord en doodslag in staat en altijd zwaar overdreven. Maar ja, misschien ben ik hier wel te nuchter voor. Anyway, zonder moord en doodslag wordt ook saai. Goed, dat kan natuurlijk ook nog. Misschien is een krant wel... Is dat het wel geworden? Is het vooral voor amusement? Is een krant eigenlijk amusement? En gaat het dus al lang helemaal niet meer over de waarheid? Een ander bericht van mevrouw Alders. Voor mij al jaren geen kranten meer. Ten eerste omdat het te duur is. Ten tweede omdat ik zeer auditief ben ingesteld. Voor mij is de radio, sinds ik niet meer werk... het middel om goed geïnformeerd te blijven. Radio 1, BNR, Radio 5, dat zijn mijn favorieten. Het luisteren naar informatie van deskundigen... is voor mij het grootste genoegen in mijn dagelijks leven. Het maakt bijna niet uit wat het onderwerp is... als het maar een interessant gesprek is. Dus eigenlijk is dan de radio dus de krant geworden. U kunt nog steeds blijven bellen. Het kan tot... E, twee uur natuurlijk zeker. U luistert naar Casaloenen op Radio 1. Mevrouw De Haan. Nee, hey, meneer De Haan. Meneer De Haan. Nou. Ja. Excuus. Ja, nou, dat mag wel. <laughs> ja, ik vergis me. Meneer ja, De Haan. Ik bel al uh, mee naar aanleiding van het interview met uh, Paul Jansen. Ja. Daar viel de naam van Kees Luns op. Ja, de grote telegraafkrek die hem vooraf ging ja. als politiek commentator bij die krant. Nou. E dan wil ik een andere commentator aanhalen. Ja. Uh, dat was de, de Wim Kram van de krant, zeg maar. Ja, wie is dat? Wim Kram had ook een conferentie over politici. Ja. En dan uh, was iedere politicus uh, verheugd als hij genoemd werd. Ja, ja, dat is waar, ja, Als het nou slecht of goed was, dat maakt het niet uit. Maar Henri Faas was de politieke commentator in de, in de Volkskrant in de jaren 60. Zeg zegt die naam nog een keer, als u wilt. Henri Faas. Henri Faas, ja. En iedere politicus keek uit naar die krant. En die was het kerstnummer, of het uh, eerste nummer in januari, mm -hmm. oud en nieuw. Ja. En dan keken ze of ze genoemd werden door Henri Faas... met een wat voor beoordelingen, zei hij eigenlijk <laughs> oké. Okay. En dat die? Dat's... Ja? Ja. Want, want waarom was hij dan zo belangrijk? Of, of waarom... Omdat men uh, hem een uitstekend commentator vond ja, van ja. de politie. Nou ja, ja. En bij de telegraaf moet ik altijd denken aan de tilleraaf. Want dat is, wat is dat? De tilleraaf. Ja? L de tilleraaf zonder g. En dan ja. kan je tilleraaf. Tilleraaf, ja. Maar wat is dat? Dat was een krantje die een paar dagen werd uitgegeven... Door de provo's. Ah, ja. Met exact dezelfde opmaak. Met eigen geschreven artikelen in de trant van de telegraaf toen. Echt waar? Door de provo's? Door de provo's. En uh, ik kocht er dan een aantal. En deelde ze uit. En toen zei ik altijd het eerste artikel lezen. Dat was naar de kop. <laughs> ja. Van de krant. Ja. Ja. Oh. En iedereen was ervan overtuigd dat het een echte telegraaf was. Maar het werden dan toch, de teneur van die artikelen was, neem ik aan, toch heel anders. Ja, nou, het was in de stijl geschreven, zoals de Telegraaf geschreven over. Uh, de damslapers, ze ja. erop en zo, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Uh, want want uh, u sympathiseerde met de provo's? Nou ja, we sympathiseren. Uh, met een aantal dingen wel. En oh. een, heel, een heel aantal dingen ook nu. Ja. Maar, maar wat, waar sympathiseerde u dan mee? Nou, het Witte fietsenpomp bijvoorbeeld, hè. Oh, ja. En, uh, en, uh, dat is echt niks, gewo is niks geworden met die Witte fietsen. Nou, Jasper Grootveld is er al mee bezig. Maar ik zie ze niet staan. Nee, ik ook niet. Ik, ik, ik ben toen al lid geweest. Oh, ja, ja. En, en, en, dat, dat waren toch gewoon vrije fietsen die in de stad stonden... en die kon je dan overal nemen en ook weer ergens achterlaten? Ja, er waren wel vaste uh, uh, stekken waar ze weer moest neerzetten. Ja, hè? Ja. Um, uh, maar hij is nog altijd bezig. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk wel, wel goed. Dus dat was een goed plan van de provo's. En waar had u dan een hekel aan? Oh ja, een hekel. Met name wanneer het ging over... allerlei maatregelen die, die er moesten gebeuren. Waarbij je dus... Uh, op hetzelfde moment moest zeggen van de helft van de Amsterdamse en moest maar vertrekken. Ja. Omdat ja. het vervuilend was. Ja. Ja. ja. Dat was een beetje overdreven. Ja. Nou, niet overdreven, maar uh, kijk, mijn grootste verbazing rond vervuilingen was ooit dat ik uh, over de Goorze weg reed, bij Diemen, ja. en in ineens kwam de Witte Rook uit de Diemencentrale. Ja. Ja, hoe kan dat? Ja, hadden ze een installatiebouw in die, in, in die pijp gestopt en dan spoorden ze nevel, waternevel, uh, die pijp in ja. en dan zingen alle zwarte deeltjes weg. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja. Vind ik wel slim. Jawel. Maar daarmee waren, waren de andere stoffen nog niet verdwenen natuurlijk, Nee, <laughs> nee natuurlijk niet, nee. nee maar het gaat, gaat erom wat je ziet natuurlijk. Um... Overigens, als het toch gaat over de provo's... het was natuurlijk toch een soort protestbeweging... dan gaat ja. de komende dagen gaat er geprotesteerd worden in verschillende steden... Ja. onder het noemer Occupy. Heeft, ja. u, heeft u daar uh, ook enige sympathie mee? Jawel, alleen ik ben uh, niet zo mobiel meer. Oh nee. Maar, maar, dus u gaat er niet naartoe? Nee, maar het is natuurlijk van de knotsen... dat uh, de banken worden gered... Ja. En zodra ze weer minst maken, betalen ze die schuld terug, maar belonen zichzelf en de aandeelhouders ook. Ja. Dus dat zit echt wel heel erg uh, fout. In, ook in, als, u, als u dus niet zo uh, moeilijk uh, mobiel was, dan zou u gaan. Dan zou ik zeker uh, gaan kijken. En ja. uh, afhankelijk van hoe de sfeer is, zou ik meedoen, ja. Oh ja. Oh ja. Want de sfeer moet, hoe moet de sfeer zijn? Nou ja. Uh, wel protestvol, maar uh, er moet geen geen rel op slaan of, of, of, of uh, trammel op met de politie. Nee. Nou nee, precies. Ik heb ooit in de jaren zeventig een paar klappen gehad met een wapenlat. En die voel je wel. Ja. Maar, maar waar, waar was u dan voor uh, aan het protesteren? Ja, nou, toen, toen met uh, studenten. Hè? Ja, ja. Studentenprotest. En uh, ik stond toen, dacht ik, hey, hé, een goed plekje. Stond ik op uh, de Aaleksstijger aan het Damrak, achter uh, het, het, het politiebureau van uh, de Warmoesstraat, ja. dacht nou, dat was eigenlijk goed. Ja, maar dat was niet zo. Nou, totdat er op een gegeven moment uh, een agent dat, uh, dat zag. En daar kwam de politie te paard met wapenstof wegwezen. <laughs> ja, ja. Maar u was eigenlijk meer een soort toeschouwer, u bent liever toeschouwer bij die protesten dan deelnemer? Nee hoor, ik heb ook meegelopen. De, de hongermars he, over het Dambrek en ook Rokin naar het Maardenhuis. Ja, precies. Zo, dat was dus wel een, uh, een opwindende tijd. Ja, zeker. Uh, en... Denkt u dat die tijd terug gaat komen? Dat, er, dat we eigenlijk weer zo'n soort sfeer gaan krijgen van protesten? Langzaam, langzamerhand wel. Ja. Langzamerhand wel. Uh, uh, uh, het onbehagen, uh, voel je toenemen. Ja. Um, niet zozeer uh, van, van, van dat we de Grieken moeten helpen. Maar met name uh, het onbehagelijk gevoel over. Ja, wie helpen wij ja. in het bedrijfsleven? Ja. En wie plukken daar uiteindelijk de vruchten weer van? Ja. Het heeft nou wel wezen: we hebben een gigantische exportoverschot. Maar uh, Griekenland heeft daardoor juist een import. Overschot. Ja. Hè? Ja. Dus. Uh, dus het hele systeem uh, moet eigenlijk ter discussie nou, gesteld worden. Ja. Uh, kijk, uh, de, de economen zijn er nooit met elkaar eens. Dus... Nee, nee, dat is waar. Ze zitten ja, vijf bij elkaar en je hebt vijf verschillende visies. Economie is toch geen wetenschap, hè? Ja. Nee. <lacht> Ik heb het zelf gestudeerd. Oh, je hebt zelf gestudeerd. Ja. <lacht> Ook afgestudeerd. <laughs> Een hele beroerde econoom. Nou, kijk, Churchill zei het toch al. Wat zei hij? Nou, de econoom voorspelt morgen dat dat zou gebeuren. Hmm. En de, daarna, de dag daarna kwam hij exact verklaren waarom het morgen niet gebeurd is. Ja, ja, ja. <laughs> Overigens, meneer De Haan, er hebben verschillende mensen gebeld dat niet Jasper Grootveld van de Witte Fiets is. Want die is al twee jaar dood, maar Luc Schimmelpenning. Ja, ja, je hebt gelijk. Ah, nou, luisteraars van, onze luisteraars hebben geleid. Jasper Grootveld was altijd ook magier. Ja. ja. Dus ja. dat hebben we even kunnen gelijk gelukkig kunnen herstellen. Dus Lucs... weet, je nog dat, weet je nog wel dat uh, Jasper Grootveld nog lesgegeven heeft op de politieacademie? Nee, dat heb ik. Nee. Ja. Nou <laughs> <laughs> ja, dat kan hij zichzelf nu ook niet meer herinneren. Nee. Um, ja. Goed, um, wel mooi om even uh, die herinneringen opgehaald te hebben aan die tijd. En misschien gaan ze wel herleven. Meneer de Haan, ik dank u wel. Ja, en ik, graag gedaan. En zeker voor de herinnering aan de teleraaf. Ja. Die zo verdacht veel leek op de telegraaf. Ik moet nog ergens, ik zou hebben <laughs> Oh, wauw. Dat lijkt me heel goed, zeg. Die zou ik wel een keer willen zien. Um, maar dat doen we dan een andere keer. Ik dank u wel en ik wens u nog een hele goede nacht. Ja, bedankt. Dag. Oostende door Spinvis. Goed, we stormen alweer door naar de klok van twee uur. Maar eh, altijd nog ruim tijd voor meer verhalen over het lezen van kranten... het, het, het gebruik van kranten. En ook misschien nog wel aandacht voor de acties die op touw zijn gezet... onder het motto Occupy Amsterdam, Occupy Den Haag voor zaterdagmiddag. Mevrouw Boisevin, goedenavond, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. ...zeggen dat ik altijd het NRC Handelsblad lees... Mm -hmm. ...waar mijn overgrootvader al hoofdredacteur van was. Zo? Je <laughs> grootvader of overgrootvader? Mijn overgrootvader. Overgrootvader? Ja. En die heeft u wel gekend? Nee. Nou, dat zou, kunnen. dat zou kunnen. Ja, nee, nee. Ik ben wel oud, maar zo oud toch niet? <laughs> nee. Want dat was toch geloof ik wel in 18 zoveel of zoiets, hè? Mm. Oh. Ik weet het niet precies, maar um, nou ja, hij schreef er iedere dag van dag tot dag in. Ja. Maar ja, ik heb er natuurlijk wel veel van gehoord. De verhalen via uw, uw ouders en grootouders heeft ja, hij gehoord? Ja, ja, ja. Maar ik, onafhankelijk daarvan vind ik het gewoon een hele interessante krant. Ja. Denkt u dat het de dat waar, waar baseert u nou het idee op dat dat de beste krant is, althans voor u om te lezen? Nou als... ja, wat ik lees vind ik interessant. Ja. En. Of het meeste dan, ja, je slaat ook wel eens wat open, Maar ik ben nogal geïnteresseerd in een heleboel dingen. Ja. Wat er gebeurt in de wereld en in het land en in de wetenschap. En ga zo maar door. Hm. En ja, ik, ik kom haast niet klaar met alles te, te lezen. Ja. ja, maar dat is eigenlijk dus heel prettig. Of is dat heel frustrerend? Nou nee, ik, ik vind het wel, wel, wel interessant, maar het enige is, als ik het niet klaar krijg, kan ik het ook niet weggooien. Dus er stapelt het zich op <laughs> in de hoop dat ik het misschien ooit nog eens lezen kan. Dus u heeft hele stapels... Nou, dat moet, is, moet natuurlijk niet, hè? Nee, maar u heeft de hele stapels met de kranten in één. Nou ja, eens per maand dan, dan kan ik het bij het oud papier wegdoen. Oh ja. Maar er ligt altijd meer dan ik wil, zal ik maar zeggen. Ach, dat is, ja, dat is ook wel geestig. Je kan het nooit bij elkaar lezen. Je kan het nooit door lezen bij te bijhouden wat er in de wereld gebeurt. Natuurlijk. Nee, dan komt, er weer, krant. En dan komt ja. er weer een krant. En dan wil ik ook nog wel dan de radio naar de televisie ja. luisteren. Maar u, heeft dus, ja, u, u loopt dus altijd achter de feiten aan. Nou nee, ik lees wel iedere avond de nieuwe krant. Ik ga niet eerst de oude doen. Nee, maar... <lacht> <lacht> ja, maar voor het gevoel, hè? <lacht> ja. Oh. Hey, en en u nou, heeft de krant natuurlijk vanavond gelezen. Wat vond u nou het opmerkelijkste bericht in de krant? Uh, nou, die krant van vanavond, dan begin ik morgenochtend. Oh ja, oh ja. Dus dat kan ik niet zo zeggen. Want onthoudt u het dan ook als u een krant gelezen heeft? Nou, ik... niet alles natuurlijk. Maar de algemene... Je, je, je, je onthoudt wel een, een beeld. Je hoeft niet iedere detail te onthouden. Oh. Ik, ik, ik trap mijzelf namelijk vaak op het idee... dan heb ik de krant gelezen en dan ga je weer door. En dan denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Ik geloof dat ik wel heel veel vergeet uit de krant. Ja, maar je kan toch ook in staan. hoe moet je hoofd er dan niet uitzien als je alles... Maar dat bedoel ik. Maar daar, waarom lezen we dan eigenlijk een krant? Omdat je toch... je vormt toch ergens... Uh, meningen en gedachten over. Ja? En je... je heb het ook het gevoel dat je erbij blijft in de wereld. Ja. En als er zich iets voordoet, dat je daar toch je eigen ideeën over hebt. Want je hoeft niet met alles eens te zijn wat je leest... Mm. ...maar je leest verschillende dingen en dan vorm je op een gegeven moment je eigen mening. Ja. En dus... die kan je nog wel weer eens aanpassen. denk je, goed, dat vind ik toch interessant. Ja. of dat, Zo had ik het niet geweten of gezien. Dus je toetst je eigenlijk ja. je eigen wereldbeeld voortdurend daaraan. Ja. Het is echt een toets. Het is niet een bevestiging. Want zo kun je de kant ook lezen dat je eigenlijk voortdurend bevestigd wil worden in je. In nou, je eigen... Nee, ik vind het dan ook heel anders. Als ik als ik een hele andere mening mm. zie. En dat ik denk, hé, hey, zoals ze dat schrijven? Ja, dat is een andere visie. Dat vind ik toch ook interessant. Ja. En dan en... kan je er ook naar kijken, of dat wist ik niet, of wat dan ook. Ja, en is dat laatst wel eens onlangs nog wel eens gebeurd dat u daarin. Nou ja, dat kan dat ik zo. Moeilijker, ja, zo'n voorbeeld nee. moet je dan meteen geven. <tus> Ik vind het alleen vervelend, ze hebben nu die nieuwe tabletvorm. Ja. Nou ja, dan moeten ze het ook bij de tablet houden... en niet een groot artikel over twee pagina's, want oh. dat is dan onhandig. Ja, dat... dat dan dat... moeten ze het ook op de ene kant houden, dan kan je het goed hanteren. Ja. En ja. Dat, dat vind ik stom. Oké, okay, maar vindt u dat formaat van de, de tabloid... Ik vind je dat wel prettig, zo'n halve krant? Ja, even gelijk met vroeger dan een halve krant. Klaar. Ja, nou ja, als ze dat dan maar uh, niet zo vervelend doen, ja. dan, dan, dan kan ik er wel mee omgaan. Ja. Ja. Als ik eerst alle uh, bijlagen eruit heb gepeuteld, die moet je dan weer apart lezen. Ja. Want anders klopt er niks van. Ik doe dat dus het is ook te dik. Maar dat is een moeilijk pruts om er ze draai te halen. Ja, dat is waar. De NRC werkt heel veel met bijlagen. En die zitten dan in ja. het hoofdkatern uh, gestopt. En die en en, zitten er weer katernen bijlagen. En die gaan dan niet makkelijk uit. Nee, dat is even een beetje stoeien. Maar overigens dus, nog één ding. Heeft u het gevoel dat de NRC um, zich ontwikkelt de laatste tijd? Dat ze een andere stem of een ander wereldbeeld of een andere visie op de, bijvoorbeeld de politiek en de werkelijkheid geeft of niet? Nou ja, dat weet ik niet. Nee. Uitgebreid, want ik lees... Er zijn wel ontzettend veel interessante artikelen ja. in. Ja. Over alle mogelijke onderwerpen. Maar je wilt toch echt niet over alle onmogelijke onderwerpen geïnformeerd worden? Ja, ik... Te laten. <lacht> ik. vind het dan weer interessant. Ja, geweldig. Zo blijf je nieuwsgierig door de ja. krant. Ja. En dan ook, ook persoonlijke verhalen. Ja. En dan weer uh, politiek en dan weer wetenschappelijk en dan weer uh, weet ik veel wat. Er zat zoveel in. Ja, je zou niet zonder kunnen. Nee, absoluut niet. Ja. Nee, maar dat, wat vind je ook van een achterkleinkind van een hoofdredacteur. <laughs> Mevrouw Bassevaar, ik, ja. ik wens je nog een goede nacht. Ja, dank u. Ja? Da da da da da veel plezier met de NRC morgenochtend. Dennis? Ja? Ja, daar ben je. Hallo. Um, Goeiedagend. Begrijp ik dat jij uh, uh, mee gaat doen aan Occupied Den Haag? Ja, dat is zeker. Kijk eens, dan hebben we de eerste echte, uh, uh, in deze uithanding althans, de eerste echte demonstrant. Wat ga je doen? Um, gewoon er vooral heen gewoon om ja. uh, mee te helpen met hoe het daar geregeld is. En mijn mening te laten horen. Maar je gaat... Je gaat maak je deel uit van de organisatie? Uh, ik help wel met het organiseren van een aantal dingen, maar... Wat doe je dan precies? Recht, uh, ja, wat, wat doe je dan precies? Uh, berichtjes schrijven voor de site, uh, de Facebook een beetje bijhouden. Oh ja, uh, ik ben lid van het Cooldown Team om mensen rustig te houden. Ah, en, en, en hoe ben je dat dan... Ik wist niet dat er een cool-down-team was. Wat voor verantwoordelijkheid heeft dat team? Als je mensen die echt uh, proberen onrust te stoken... of oh, okay. uh, dat soort mensen gewoon rustig zien te houden... dat A het een vredige demonstratie blijft. Aanstaande zaterdagmiddag, ja. Dat, dat, lijkt ja. Me nog wel een dat lijkt me wel een verantwoordelijke taak trouwens. Ja, maar het wordt er ook gewoon bij. En iedereen wil dat het vredig blijft. Dus ja. Uh, ja. Moet het moet toch gebeuren? ja. Nou, dat is heel goed. Hoe, hoe oud ben jij? Ik ben 19 jaar. Waarom, ga jij, waarom doe jij mee? Waarom heb je je verbonden met deze uh, protestmanifestatie? Omdat er gewoon problemen zijn in de wereld. En dat... die moeten aangepakt worden. Maar Wat... op het huidige manier wordt dat gewoon niet gedaan. En veel worden gewoon ontkend. Wat zijn de problemen die jij ziet? Eh... Uh... Problemen zoals dat heel veel dingen die gewoon belangrijk zijn, zoals menselijk welzijn en goede politieke beslissingen, wetenschappelijke vooruitgang, zijn allemaal aan geld verbonden. Terwijl ze eigenlijk daar gewoon los van zouden moeten staan. Mm -hmm. En het huidige systeem met werk, dat gecentraliseerd staat en geld, dat is in principe eindig. Dus daar moet verandering in komen voordat het in elkaar stort. En, en hoe zie je dat dan? Want het ging er ook bij het nieuws een um, uur over, he, van de NTR. Zo van, het was dus iemand die in Amsterdam meedoet... En ook, een beetje, en ook in die organisatie zit. Maar het is volgens nog heel, of niet onduidelijk... maar de, de, de, als je je vraagt, van waar zijn we dan voor? Dan is dat nog heel erg ongeformuleerd, laat ik het zo zeggen. We heeft verschillende redenen. Ja? Er komt, uh, een van de redenen is, we, we hebben het motto van de 99%. Procent. En het moet voor de mensheid zijn. Ja. En dan kan je moeilijk met een groepje van tien personen alles uh, gaan beslissen. Ja. Want, uh, want ja. dat zou dan een hypocriet zijn. Ja. Daarnaast is het ook, zoals uh, in het nieuws u volgens mij ook gezegd werd, ja, we claimen niet alle kennis te hebben. Dus hoe meer mensen er bij ons zijn, hoe meer kennis je hebt, hoe meer ervaring, ja. hoe meer wetenschap. Dus dan kom je tot de goede conclusies en goede uh, oplossingen. Ja, dus dat is heel erg ook denk ik een model ontleend aan de technologie van internet. Ja, je, je kunt heel makkelijk een vormen, mensen met elkaar verbinden. Um, dat ja, ja, Alle mensen van alle levenswegen en zo heel makkelijk bij elkaar. Zonder echt een hiërarchie, dus iedereen kan gelijk met elkaar praten. Ja. En toch is het natuurlijk zo dat jij als individu um, je eigen beeld hebt van die toekomst. Je hebt een idee over wat er zou moeten gebeuren. Ja. En ik denk dat als mensen gewoon over hun eigen ideeën kunnen praten... en luisteren naar andere mensen... dat dan iedereen samen tot wel een goed beeld kan komen. Met alle feiten. En hoe zou, hoe, hoe, hoe moet, wat moet er eigenlijk gebeuren om hè, die, die, die verkeerde ontwikkeling... zoals jij die nu ziet, om die uh, te verhelpen? Hoe zie jij de toekomst? Oeh, dat is een hele moeilijke. <laughs> maar het is wel, er moet verandering komen in de manier waarop we nou gehandeld worden. Want veel mensen die, uh, strijden nou voor hun eigen belang. En ja. dat is heel normaal, want zo is het systeem gebouwd. Maar daar lijden dan weer andere mensen onder, ook al is het niet bedoeld. Want uh, er komt steeds minder werk in principe en steeds meer mensen. Dus dan zou er meer uh, armoede komen en zo. Ja. En daar moet in principe verandering in komen. want je kan, Ze zeggen wel, we creëren meer banen en zo, maar uiteindelijk is daar een eind aan. Ja. Dus de oplossing moet gevonden worden: dat we bijvoorbeeld in principe banen moeten gaan delen en samen moeten gaan werken. Maar dan is het hele winst ook zag, werk uit, uit, uit het systeem. De hele winst, ja. Maar is, dat, is, ja, dat dan, is dit dan waar jij de absolute systeemfout in ziet? In het feit dat alles. Uh, nou ja, misschien moet je het kapitalisme noemen, maar dat alles winst moet maken en dat alles moet groeien. Is dat het? Uh, dat is wel, want dat wordt vaak over de lichamen van andere mensen gedaan. Hmm. En natuurlijk, groei is goed, want groei betekent vaak vooruitgang. Maar het moet niet voor uh, enkele personen zijn. Zoals nu bijvoorbeeld gezegd wordt, die 1%. Ja. Het moet groei voor iedereen zijn, gewoon groei voor de mensheid. Dus, dus er ligt een, een, een, een, heel, ja, moet zeggen, een sociaal rechtvaardigheidsidee idee, iets, ja, iets onder van echte saamhorigheid of solidariteit. Ja, en dan... Het, het grappige is, uh, naar mijn idee, het geest van het kapitalisme is gewoon van, er moet werk zijn voor iedereen en ja. hoe meer je doet, hoe meer je ervoor terug moet krijgen. Ja. En dat is eigenlijk een heel links- en rechts-idee, want er moet, voor iedereen moet die optie er zijn. Ja. En hoe meer je doet, hoe meer je krijgt. En dat is heel rechts. Ja. Hey, en, en wat, wat doe jij? Studie waar ben jij af als je niet uh, met de organisatie van zo'n actie bezig bent, wat doe je? studeer ik biotechnologie in Wageningen. Oké. Okay. Leeft het heel erg onder studenten, waar jij nu mee bezig bent? Uh, ik heb de actie onder sommige studenten gewoon laten vallen. Ja. En meteen mensen die het echt mee eens zijn en zeggen van... ja, zo zie ik het ook. En andere mensen die gewoon zeggen van... nee, laat maar. En hoe zijn de verhoudingen, schat jij in? Is dat, is dat al 50-50 of zijn 10% studenten hiermee bezig? of Heb je enig idee? In Wageningen... Schat ik het wel op 80% die het wel eens is en zeker uh, de ja. discussie aan wil gaan. Ja. En dan die andere 20% ja, die houdt zich gewoon niet bezig met uh, ja. dingen die hun dan zo niet aangaan. Okay. Een idee. Mensen die jou nou horen en die denken van ja, zo denk ik eigenlijk ook over. Wat kunnen ze doen zaterdag? Uh, zaterdag kunnen ze naar Amsterdam komen of naar Den Haag komen. Gewoon ja. naar de locaties waar het gehouden wordt. Waar, waar is dat? En waar goed. moet je dan naartoe? Uh, het Malieveld in Den Haag en de Beurslijn in Amsterdam. Ja. En hoe laat is dat? Uh, het begint zo vanaf 12 uur. Okay. En dan daarna zal het aanzwellen. En uh, verwacht je nou problemen? Uh, we verwachten het niet, want het is gewoon vreedzaam. We hebben alles heel goed geregeld met de gemeentes en ja. met de politie. Maar je weet maar nooit. Dus er ja. moet altijd rekening mee gehouden worden. Want ja, gaat het mis? Dat snap ik ook, ja. Lees je trouwens ook nog een krant? Um, ik lees online kranten. Gewoon nieuws sites en zo. Maar nee. geen directe krant. Maar je gaat ook nooit meer een, een, een krantenabonnement nemen waarschijnlijk, of wel? Nou, als ik later een vast adres heb, dan wie weet. Misschien neem ik dan een krantenabonnement. <laughs> Hoezo? Heb je geen vast adres? Je slaat toch niet onder de brug? Uh, ja, maar ik ben nou nog student, dus ik zit er ook niet de hele tijd. En, uh, er staat toch niks uh, in, jongen, in die krant. Ja, en die kan ik ook thuis lezen, bij mijn ouders. <laughs> en wat lees je dan? Uh, we hebben thuis... PN De Stem en De Telegraaf. Oké. Okay. Nou ja, die hebben vast wel bericht over die uh, acties, hè? De Telegraaf, occupied, de Occupied, Amsterdam en Den Haag. Ik heb er heel toevallig eentje gelezen, een aantal uur geleden. Echt waar? <laughs> ja. Ah, het was maar een heel kleintje, Dat was een kleine kennismaking gewoon dat het was. Okay. En uh, wie niet. Oké. Okay. Um, hoeveel, hoeveel mensen verwacht je in Den Haag? Uh, Den Haag staan er op Facebook staan er al uh, ongeveer 1300, denk ik. Ja. Uh, maar ja, niet iedereen komt en andere mensen komen weer wel. Niet iedereen heeft Facebook. En misschien mensen die langskomen, die komen kijken. Ja. misschien naar het circus komen kijken. Ja. Dus uh, ik denk dat het toch wel 1500 à 2000 worden, denk ik. Ik uh, wens je veel succes. Ik hoop dat het een, in ieder geval een vreedzame demonstratie wordt. Ja, hoop ik ook. En dat je er niks te doen hebt. Ik, ik, erg leuk dat je even belde, Dennis. Dank je wel bedankt. Hey. Hoi, dag. Hey. Um, want, overigens denk ik dat we er aanstaande maandag... in de uitzending van Kazerloenen nog weer op terug gaan komen... met lieve de Kouter, dat is een filosoof. Die heeft een boek geschreven, de Alledaagse Apocalypse. Die, um, de, wat er in de westerse wereld de afgelopen tien jaar... sinds 9-11 is gebeurd in zijn ogen. De ontwikkelingen die plaatsvinden, probeert het allemaal in een groot kader te plaatsen... Um, ver Verbaasd zich over het feit dat er in het Westen... zo weinig geprotesteerd wordt tegen sommige ontwikkelingen. Dus daar gaan we aanstaande maandag ook zeker op door. Over Rutte uh, wordt er morgen in het programma Lunch... op Radio 1 nog uitgebreid doorgesproken natuurlijk. Over de balans opmaken van een jaar regeringsbeleid... met die gedoogconstructie. Dus daar gaat het zeker ook morgen nog wel weer meer over. Um, en zometeen natuurlijk op deze zender gaat het ook vrolijk door... met Astrid de Jong en de nachtzuster... Mooie verhalen van u zelf. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, even kijken. Ik, ik vond die vorige spreker... die vond ik zeer sympathiek. Dennis. Waar hij mee bezig is. En ja? Zie je wel, je kunt, de jeugd die redt het wel, jong. Die is wel goed bezig. Goed zo. Ja, dat vind ik ook. Ik vind, ik vind de jeugd geweldig. Met, idea met ja, ja. idealen. Nog niet eens geformuleerd, niet echt geformuleerd, ja, maar toch maar een ja, soort ideaal. Ja, dat wij toch vroeger ook. Echt waar? Wat had u, wat had u dan voor ideaal? Ja, de jaren zestig. Uh, ik heb toch gedemonstreerd uh, tegen de kernwapens. En, nou, dus, uh, niet, niet in de jaren, jaren zestig misschien. Maar goed. Nou ja, een beetje later. Ja. Ja. Maar, maar u was er ook al bij in de jaren zestig? Nee, ik ben van 47, dus het zal de jaren 70 zijn die ik ben niet zo goed in jaart. Oké, ik ook niet. Uh... Maar even kijken, ik wou reageren. Ja. Uh, Nietzsche. Oh. De, de filosoof, de, en hij was ook filoloog, ja, de, de ja. woordkundige. Ja. En die noemde kranten dat noemde hij de het Braaksel van de maatschappij. <laughs> zo. Dus nou, Dan kunnen we het, het even mee doen? Zo. Ja. Ja. Is dat ook zo? En nou, vind ik wel. Als je nou een krant van vandaag leest of, of tien jaar uh, van tevoren, is precies, bijna precies hetzelfde. Dat begrijp ik niet. Wat, wat, nou, wat, het is allemaal hetzelfde en er verandert weinig. In, in wat de kranten schrijven of wat er in de maatschappij gebeurt? Ja, het, het gaat allemaal over, over dezelfde principes, gaat het. Hm. Een beetje moord en doodslag en uh, dingen wat er gebeurt en beetje... wat politieke toestanden. En, uh, beetje, een beetje sociale onrecht, doen. een beetje benoemingen hier en ja, daar. Het, het is wel belangrijk daar niet van, want je moet bijblijven. Ja. En Nietzsche die noemde ook God is dood. Ja. En, uh, maar Nietzsche komt uit een, dat wordt vaak verkeerd begrepen, hij komt uit een, uh, uit een domineesgeslacht, vond hij. Ja. En hij zei eigenlijk van uh, naar die tien geboden dat, dat is een makkie. daar moet iedere mens moet eraan kunnen voldoen. Ja. Oh, dat oh, heb ik eigenlijk nooit gezien. En ja, ik begin hem bijna helemaal te, te citeren. Nou, dat, maar dat, dat, daar, hebben we, daar hebben we echt de tijd niet voor, want dat is nogal groot. Nee, een grote nou, ik, ben, ik, ik, ik ben zo klaar. Oh. Als je s morgens vroeg als je uit de dood van de slaap wakker wordt en dan in de kracht van de nieuwe dag de zon komt op. En dan een krant, laat staan de telegraaf lezen. Nou, dat vind ik wel. Uh, dan ga je je hele geest naar de kloot helpen, oh. volgens mij. Oké, okay. ja, dan, dan neemt dat. Telegraaf de... Wat zegt u? Nee, dan gaan we daarmee afscheid nemen, want het is tijd. Ja, best. Ja, ja maar het is wel een stevig statement wat u daar even maakt over de krant. Hoor. Ja, maar het was ook een stevig mannetje hoor. Die, die... die nietsje. Ja. ja. ja. ja. ja. Met de meneer Hoekstra, u bent ook heel stevig. Ik dank u ja, hartelijk. Dat weet ik niet. En okay, ik wens ja. u nog een goede nacht. Ja, ja? ja, bedankt. Dag. Ja. Met de groeten aan Nietje. Nou, daar gaan we maandag nog wel even op door, hoor. Maar dat is iets anders. Ik heb al aangekondigd wat er zometeen gebeurt. En uh, morgen heeft Klaas Drupsteen te gast Willem Brandenburg. Dat is een wetenschapper. Ah, let op. Um, dat is in het kader van de Wereldvoedseldag zondag. Hij stelt voor dat er een zeeboerderij moet komen... waar we zeevoer... nee, zeewier gaan maken, kweken. En dat is echt een oplossing voor de voedselcrisis. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, jouw gast Willem Brandenburg um, stond laatst in Ode. Dat is een online magazine voor intelligente optimisten. Ik geloof zonder meer dat hij optimistisch is. maar dat, nee, Ik geloof zonder meer dat hij intelligent is. Maar het optimisme, hoe houdt hij dat nou stand in deze sombere tijd? Een Goeiedag. Maar met een hart. NCRV